8 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Overleg Witte Huis over een eventuele aanval op Syrië. Coördinator terrorismebestrijding noemt cybercriminaliteit grootste bedreiging. En opstand in gevangenis Bolivia. President Obama overlegt later vandaag op het Witte Huis over mogelijke militaire acties tegen Syrië. Stafchef Martin Dempsey zal daar de opties uiteenzetten. Een aanval met kruisraketten op doelen in Syrië behoort tot de mogelijkheden. Al benadrukken verschillende bronnen dat Obama nog niet heeft besloten dat er een aanval moet komen. De Amerikaanse marine heeft al wel besloten een extra marineschip paraat te houden in het oostelijke deel van de Middellandse Zee. Een Amerikaanse actie is een stuk dichterbij gekomen... na de aanval van woensdag in Damaskus, waarbij waarschijnlijk gifkrassen is gebruikt. Het doel van de Amerikanen zou niet zijn om het regime van president Assad omver te werpen... maar om duidelijk te maken dat het inzetten van chemische wapens wordt afgestraft. Digitale spionage en andere vormen van cybercriminaliteit... zijn de grootste bedreigingen voor bedrijven en de overheid. Dat zegt Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorisme, en Veiligheid.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 maar de opleidingen waren vaak onder de maat. Bedrijven kunnen jaarlijks ruim 2700 euro aftrekken... wanneer een werknemer een opleiding volgt. Veel werkgevers kozen de opleidingen voor hun werknemers dan ook niet... om hun personeel bij te scholen, maar om er financieel beter van te worden. De onderwijsinspectie en de Belastingdienst zijn een onderzoek gestart. Bij gevechten in een Boliviaanse gevangenis zijn 30 mensen omgekomen. Dat gebeurde op de afdeling waar de gevaarlijkste gevangenen vastzitten... Een bende wist een gat te maken in een muur en viel vervolgens een andere bende aan. Ze gebruikten gasflessen als vlammenwerpers, waardoor matrassen in brand vlogen. De meeste van de dertig slachtoffers in Bolivia kwamen om door het vuur en de rook. De onderhandelingen op Cuba over vrede in Colombia zijn onderbroken. De FARC zegt meer tijd nodig te hebben om een voorstel van de regering te bestuderen. De regering heeft voorgesteld om een eventueel vredesakkoord aan een referendum te onderwerpen tegelijk met de verkiezingen die volgend jaar worden gehouden. De Vark wil daarmee niet zomaar akkoord gaan. Bij een zelfmoordaanslag in een park in Baghdad... zijn gisteravond zeker 26 doden gevallen. Er zijn tientallen gewonden. De dader blies zichzelf op in een grote groep mensen. Bij het park liggen verschillende populaire cafés en restaurants. Bij andere aanslagen in Irak vielen gisteren in totaal 10 doden. Bij de Shetland-eilanden zijn twee lichamen geborgen... na het helikopterongeluk van gisteren. Een derde inzittende wordt nog vermist... Vijftien anderen konden worden gered. De helikopter werd gebruikt om werknemers naar een boorplatform... op de Noordzee te brengen. Het toestel stortte gisteravond door onbekende oorzaak neer... bij de zuidpunt van de Shetland-eilanden ten noorden van Schotland. Een grote controleactie in de haven van IJmuiden... heeft gisteren weinig opgeleverd. Eén man bleek voor de Belastingdienst te hebben verzwegen... dat hij een duur jacht heeft. Twee mensen bleken een kleine betalingsachterstand te hebben. En verder waren er wat kleine overtredingen. De Seaport Marina in IJmuiden wordt scherp in de gaten gehouden... omdat er nogal wat criminelen zouden komen. Het weer in de zuidelijke helft van het land is het vandaag bewolkt... met wat regen in het noorden droog, met in Groningen de meeste zon... wordt 22 tot 25 graden. Morgen ongeveer even warm, maar dan wel meer zon.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 Eén op de twee plofkippen is kreupel. Ook de plofkip bij Jumbo. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Rick van de Westerlaken. Een heel goede morgen, het is vijf minuten over acht. De hockeyers van Oranje hebben geschiedenis geschreven op het EK. Nederland moet zijn meerdere erkennen in Duitsland en loopt de finale mis. De mannen niet in de finale en de vrouwen ook niet. Voor het eerst in de geschiedenis. Maar eerst hebben we het over Egypte. Geluiden van protesten gisteravond, maar op beperkte schaal. De moslimbroeders konden geen succes maken van wat ze de Vrijdag van de Martelaars noemden. In een aantal steden in het land gingen mensen wel de straat op, maar nieuwe massabetogingen bleven uit. Ik praat erover met Bertus Hendricks, midden-oosterdeskundige van instituut Klingendaal. Bertus, ja, waar waren al die moslimbroeders gisteren? Nou ja, wat betreft de leiders, het grootste deel van de leiders die zit in de gevangenis... En eh, wat betreft eh, de laten we zeggen de, de rank and file de grote massa van de aanhangers... Ja, die moesten onder uh, ogen zien dat de gevaren heel groot waren. Want we hebben de afgelopen tijd gezien... dat het leger niet uh, aarzelt om uh, met scherp te schieten. En uh, als je al het leger en politie uh, weerstaat... dan heb je altijd nog te maken met uh, de knokploegen... burgerknokploegen, de zogenaamde Baltagia, de beruchte Baltagia. En ja, die waren gisteren ook weer aan het werk uh, op een aantal plaatsen... met Elgeneer die kwam met uh, schokkende beelden uit uh, de staat Tanta... Uh, waar uh, in, een, een demonstrant op een ongenadige manier elkaar wordt geslagen. Dat is ook waarschijnlijk de demonstrant uit Tanta die gemeld wordt uh, een dode te zijn. Dus je moest nogal wat uh, uh, moed en doorzettingsvermogen hebben... en dat heeft zich vertaald in veel lagere opkomst... dan de moslimbroeders oorspronkelijk hadden gehoopt en geclaimd. Nou proberen ze natuurlijk ook de internationale gemeenschap achter zich te krijgen. Kunnen ze daar nog iets van voor? Nou ja, um, de, ja, heel veel uh, kritische woorden. Zoals we de afgelopen tijd gezien hebben. Vooral van de kant van de, de kant van de Verenigde Staten met Obama. En ook van de Europese Unie is er heel veel kritiek op de wijze waarop het uh, militaire bewind uh, omgaat uh, met uh, vreedzame demonstraties. In eerste instantie vreedzame demonstraties. En daar hebben ze misschien wel uh, de nodige hoop opgesteld. Maar ik moet toch vaststellen dat dat niet leidt tot echt uh, stevige sancties... waardoor de, de militairen uh, zich zouden gaan uh, bedenken. De militairen hebben toch een beetje in de, uh, de instelling van... het Westen heeft ons voor de stabiliteit in het Midden-Oosten even hard nodig... als wij hen voor onze wapentuig. Dus uh, die, die gaan er vanuit dat dat uh, goed gaat. En ik denk dat ze daar ook gelijk in zullen krijgen. Ja, maar dat betekent dus eigenlijk... dat de aanhang zich maar koest houdt? Nou ja... Kijk, je moet niet vergeten dat uh, men houdt zich niet zozeer koest. En ondanks alle retoriek over uh, wij zijn bereid te sterven en al dat soort zaken. Het zijn ook gewone mensen die ook moeten afwij, uh, afwegen wat de gevaren zijn die ze lopen. En bovendien, kijk, het, we hadden het net over een, de internationale publieke opinie... maar de, de binnenlandse publieke opinie die heeft zich voor een belangrijke wereld tegen ze gekeerd. Er is een echte mediaoorlog gaande uh, in Egypte. Alle uh, zenders, uh, van de, de private zenders van de moslimbroeders, die zijn allemaal gesloten. Maar de hele staatstelevisie en alle privé-private zenders... Eh, die voor de rest nog over zijn, dat is een dag in dag uit... barrage van kritiek en beschuldigingen aan eh, de moslimbroeders. En ja, dat is natuurlijk een, een situatie waarbij je dus, eh, het moeilijker krijgt. En in het algemeen moet je zeggen dat de krachtverhoudingen op dit moment zodanig in het voordeel zijn van leger, politie... en veiligheidstroepen, dat eh, de moslimbroeders eh, een dergelijke strijd... van eh, Moersi terug, nooit kunnen winnen. En ja. om diezelfde reden denk ik ook niet dat er, heb ik al eerder gezegd, dat er gevaar bestaat van een burgeroorlog in Egypte. Want daarvoor zijn de krachtsverhoudingen te ongelijk. Ja, wat heeft het dan voor gevolgen, al met al, uh, deze tegenslagen voor de moslimbroeders? Nou ja, dat ze eigenlijk weer voor een belangrijk deel van, uh, van voren naar voren moeten beginnen. Kijk, uh, ze hadden een gigantische verkiezingsoverwinning, een vijf keer achter elkaar. Uh, kijk, maar die aanhang die bestond ook voor een belangrijk deel uit proteststemmers. Dus, en die mensen zijn al lang uh, afgehaakt. Kijk, de harde de kern van de moslimbroeders, ik denk dat je die kunt op 25 procent ongeveer. Wat Morsi in, tweede, of in, in, in, in de laatste presidentsverkiezingen heeft uh, gekregen, waar hij wel met de hak over de sloot is gekomen met een lage opkomst. Kijk, die zal trouw blijven en die zal zijn wonderlijk en die zal zich opnieuw eh, organiseren zoals ze dat altijd hebben gedaan. Want het is natuurlijk niet de eerste keer dat ze nee. het overkomt. Ze hebben al met de, onder Nasser, onder Sadat, in de, eh, jarenlang in de bak gezeten, onder Mubarak. Eh, en altijd zijn ze weer uit hun as rezen en dat zal nu ook gebeuren. Alleen, eh, er zal wel heel wat eh, moeten veranderen. Ik denk ook intern en zijn, die discussies zullen ook wel ontstaan. Dat, dat, dat ook de leden zich afvragen, hoe hebben jullie Zo'n geweldig politiek kapitaal, wat je in die verkiezing hebt gewonnen, in zo'n korte tijd om zeep kunnen helpen. Dus hervormingen zullen zichzelf uh, ook uh, niet kunnen besparen. Nee, Bertus Hendricks, dankjewel. Midden-Oost-deskundige van het Instituut Klingendaal. Huizenkopers moeten straks meer eigen geld inbrengen bij het afsluiten van een hypotheek. Wanneer de woningmarkt is hersteld, zal de overheid hier voorstellen voor doen. Blijkt uit de bankenvisie die minister Dijsselbloem van Financiën gisteren presenteerde. Hans-André de Laporte is van de Vereniging Eigen Huis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Dijsselbloem wil hetzelfde systeem als in Duitsland. Hoe werkt dat systeem in Duitsland? Dat je eigen geld mee moet nemen als je een eigen huis koopt. In Duitsland is het zo'n beetje 20%. Dus 20% van de koopsom moet uit eigen portemonnee komen. De resterende 80%, die kan je dan lenen bij de bank. Dus als we een woning van 200.000 euro kopen, dan moet je dus 40.000 euro zelf meenemen. Dat is een systeem wat in Duitsland al heel lang bestaat, al generaties lang. Het uh, bouwsparen is, een, uh, is, ja, is eigenlijk iets wat je bij je geboorte al begint met een bankrekening... waarop je um, wat geld stort of wat geld krijgt... Uh, zodat je uh, aan het eind van, de, uh, van 20 jaar of zo, als je 25 jaar, als je je eerste eigen huis zou willen kopen... dat je dan uh, daar heel doelbewust uh, naartoe hebt gespaard, naar die 20% ja. eigen geld. Dan moet je ook zeggen dat de gemiddelde huizenprijs in Duitsland... Wel, of het algemeen wel een stuk lager ligt dan in Nederland... dus die 20% heb je daar wat eerder bereikt. Ja, maar goed, in, in, in Nederland uh, hebben we dat systeem helemaal niet. Dus er is ook de afgelopen 20 jaar niet gespaard. Dus dat kan ook niet voor starters zomaar ineens uh, ingevoerd worden, lijkt mij. Nee, het kan helemaal niet, want er is nogal wat tegen in te brengen... tegen dit uh, plan uh, uh, van het kabinet. Kijk, een snelle invoering, uh, die zal echt zeer schadelijk zijn... voor de woningmarkt en de economie. Ja. Een prilherstel, dat, dat wordt dan echt in de, in, in de dop geknakt... Want de woningmarkt staat er slecht voor, de economie staat er slecht voor. Als je op dat moment al gaat praten over eigen geld meenemen, ja, dan, dan verlam je de hele boel um, volledig of dan, dan, dan druk je de economie weer naar beneden. Dus nieuwe maatregelen, u zei het al een beetje in de inleiding, die kan je echt pas, pas kan gaan, gaan invoeren als de woningmarkt is, is hersteld en stabiel is... Ja. Um, dan, ja, nou en dan, dan hoor ik dus nu in uw woorden, daar dat kun je dus beginnen met dat in te voeren... maar dan kun je niet meteen zeggen, van je moet, je moet inderdaad 20% eigen kapitaal hebben... want starters kunnen daar dus helemaal niks mee. Je kunt dus nee. niks meer kopen. Nee, kijk, door doorstromers hebben daar wat minder moeite mee... want het is nu al zo, het is al jaren zo, dat als je winst maakt op de verkoop van je vorige woning... ...dat je dat geld investeert in je nieuwe huis. Dus ja. een heleboel mensen die een oude huis verkopen doorstromen naar een nieuw huis... ...die hebben al geen hypotheek van 100%, maar die zitten al um, misschien wel rond die 70, 80%. Maar uh, starters, die zou je, je dan volgens deze regels verplichten om eerst zelf een heleboel geld te sparen... Uh, ...voordat ze uh, een huis kunnen kopen waarvoor ze dan die, die, die 80, resterende 80% bij de bank zou kunnen lenen. En daar, um, daar zijn nogal wat bedenkingen uh, tegen. En het is ook niet helemaal nodig... Um, want nu al hebben we het systeem dat je verplicht moet aflossen. Door aflossen loopt het risico ieder jaar terug. En, en na 30 jaar is je hypotheekschuld en daarmee het risico helemaal verdwenen. Dus als je begint met 100% dan bouw je het al geleidelijk uh, af. Dus je bent, al, je bent al aan het aflossen. Um, en er is nog een groot risico in, in Nederland. En dat is echt, maakt het echt anders dan Duitsland. We hebben in Nederland nog steeds een, uh, er is nog steeds een schaarste aan goede geschikte woningen. Um, zeker uh, omdat we de afgelopen jaren veel te weinig hebben gebouwd. Die bouwproductie is nagenoeg stilgevallen. Er is dus, dus een enorme schaarste aan goede geschikte woningen die mensen zouden willen kopen. Nou, schaarste, dat weten we, dat drijft de prijzen op. Dat is vooral in de jaren negentig uh, gebleken. En um, tegen die prijsstijgingen die dan weer zullen, zullen optreden, ja, daar, daar kan je niet tegenop sparen. Nee. Dus sparen heeft alleen zin als de prijzen en de woningmarkt uh, lange tijd stabiel zijn. Zoals dat in Duitsland het geval is. Ja. Dus er zal eerst echt wat moeten veranderen aan die Nederlandse woningmarkt... dat mensen ook huizen kunnen kopen... dat die niet ieder jaar duurder worden omdat ze zo schaars zijn. Um, ja, en daar zijn we, dan zijn we toch heel veel jaren verder. Dus ja. dit, is, uh, een, dit regeltje wat gisteren is opgeschreven. Ja, dat komt vooral omdat er door de EU op wordt, op wordt aangedrongen. Er wordt ook wel gezegd in, in allerlei economische rapporten: Nederland is een buitenbeentje, want je kan veel uh, meer lenen dan in andere landen. Maar Nederland heeft dus ook een hele afwijkende woningmarkt. Hans-André de Laporte van Vereniging Eigenhuis. Dankjewel voor de reactie. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Kwart over acht is het. Er is uh, nog veel onrust in Groningen... over de bodemverzakkingen en aardbevingen door gaswinning. Bewoners zien de prijzen van hun huizen dalen... en weten niet waar ze aan toe zijn. Om te peilen hoe het leeft onder de Groningers... voerde een commissie de afgelopen weken gesprekken met bewoners. Zo ook gisteren. En Paul Sanders was daarbij. Een zaaltje in het Groningse Middelstum. Vrijdagavond, half acht. Een avond waarop gesproken wordt over aardbevingen, over barsten in de muur en over gaswinning en over de toekomst van deze regio. Dames en heren, fijn dat u er bent. U bent hier op uitnodiging van de commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost-Groningen. Na de opening van Gerry Verbeet, voormalig Tweede Kamervoorzitter, komen de eerste reacties los. Uh, mijn ervaring met de gaswinning is heel slecht. 50 jaar lang... Zij is men hier al mee bezig. En vooral de laatste jaren ondervinden wij ontzettend veel hinder van deze gaswinning. Ik woon in Groningen. We waren van plan om hier naar Kantens te gaan verhuizen. En dat hebben we even uitgesteld. Vanwege de gaswinning wordt het nou, worden we werkelijk serieus genomen. en proberen de mensen he, alles op alles te zetten om onze mooie regio te behouden. En dat zou ik graag willen. En twee uur later is de avond weer afgelopen. En de bezoekers van deze avond blijven achter met een tevreden gevoel. Ik, uh, wat ik vooral fijn vind is om te horen dat meer mensen er wel positief in staan... Om, om het gewoon gezamenlijk aan te gaan pakken. Dat we vooruit moeten kijken en niet alleen maar terug moeten kijken. Ja. Mensen maken zich ook zorgen over hun huizenprijzen, want die dalen. Dat, dat is tenminste het, uh, het idee. Heeft u daar ook last van? Nee, nee, wij gaan sowieso niet verhuizen. Wij blijven hier wonen. Wij laten ons niet uh, afschrikken door de bevingen. Maar, uh... Uh, ik hoor wel van mensen die, die uh, eerst altijd lovend waren over ons gebied. Wij komen zelf van oorsprong niet uit Groningen. Die nu zeggen van ik had graag bij jullie in de regio een huis willen kopen. Maar kijk toch even verder. Ja, ja, ja. bij mij wordt nu ook uh, de schade is inmiddels opgenomen. En de aannemer is bezig met de schade-expert om te kijken of de offert is nou, in dat stadium. En dan, dan, wordt het, dan wordt het waarschijnlijk ook weer cosmetisch opgelost. Ja. Nou is er uh, vanavond naar u geluisterd en naar meerdere mensen uit deze regio die hier in de zaal aanwezig waren. Heeft het ook het idee dat er echt naar u geluisterd wordt? U trekt al een beetje... Ja, dat is moeilijk, moeilijk te zeggen. Ik, ik geloof het wel, want nu, nou, nu na afloop komen wel mensen naar me toe. Van goh ik vind je ideeën interessant en, uh, en er worden kaartjes uitgewisseld. En het feit dat mensen hun ideeën kunnen spuien, dat mensen aan de toekomst kunnen denken en met elkaar in gesprek kunnen komen. Dat was nou precies de bedoeling van deze bijeenkomst, zegt Geddy Verbeet. Deze avond was bedoeld om, uh, om, een, om een openbare gelegenheid te geven aan iedereen die dat wil. Om de commissie Duurzame Toekomst Noordoost-Groningen uh, ja, van, van ideeën, van informatie te voorzien. Ten behoeve van het rapport wat ze aan het schrijven zijn. Nu ben ik al heel vaak bij dit soort uh, bijeenkomsten geweest. Inspraakavonden, dat zijn dan vaak boze mensen die schelden op mensen die achter de tafel zitten. Daar was hier eigenlijk geen sprake van. Het was een soort van dialoog. Ja, en het is de hele week zo gegaan. Ik heb echt genoten. Uh, ik wilde heel graag op deze manier werken. Dus mensen uh, door elkaar heen. Mensen die uh, directeur van een bedrijf zijn met iemand die lesgeeft op een school. En iemand die zelf schade heeft uh, gehad. En dan krijg je de meest interessante discussies. En wat ik heel goed van de mensen vond, was dat ze ook echt op elkaar reageerden. Ja, want mensen maken zich wel zorgen, nog steeds. Ja, natuurlijk maken mensen zich zorgen. Ik zou me ook zorgen maken... Niet eens dat er, dat er uh, het ergste gebeurt. Maar je, je huis is niet meer de vanzelfsprekend veilige plek uh, die je gewend was. En, uh, en nou ja, iedereen, iedereen houdt ervan als zijn huis netjes in de verf zit. En je en heb je het net opgeknapt. En dan gebeurt er iets. En dan uh, of diezelfde week of een week later uh, komt er weer een barst in. Ja, dat is natuurlijk buitengewoon ontmoedigend. De bevindingen van de commissie worden verzameld in een rapport... en begin november aangeboden aan de provincie Groningen. Ja, een grote tegenvaller voor het Nederlandse hockey. Voor het eerst in de geschiedenis van het Europees kampioenschap... staat er geen Nederlands team in de finale. Zowel de dames als heren sneuvelden in de halve finale... en ze spelen dit weekend dus nog wel om brons. Ik praat erover met de oud-international Jacques Brinkman. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u er een verklaring voor? Uh, nou ja, Wat de vrouwen betreft uh, was het eigenlijk wel heel verrassend. Het speelden ook niet eens zo'n slechte halffinale. En daar werden we op Shoeraus uiteindelijk uh, uitgeknikkerd. Maar dat gaat wel goed komen, denk ik. Het is echt uniek dat ze er niet in zitten. En misschien een uh, paar topspelers onder de geblesseerde en omen van As. Maar bij de mannen is het wel wat meer structureel. Want uh, dat is eigenlijk al sinds uh, 2000 dat er geen hoofdprijs wordt gewonnen. En ook gisteren tegen Duitsland was het eigenlijk een kansloos uh, 5-3-nederlaag. Nee, hoe moet dat dan bij die heren, in elk geval, hoe moet dat dan beter? Ja, bij die heren mis ik een, een echte leider. Als je dat ziet hoe dat bij die Duitsers gaat. Daar is de aanvoerder, Mooris mooi die neemt daar het voortouw op de mindere momenten. En Nederland, ja, ze winnen in de poolwedstrijd nog even met 12-0 van Polen. Maar ja, dat, dat zegt niet alles. Dat is uh, leuk voor de statistieken. Maar dan op het moment dat er recht op aankomt, en dat was eigenlijk bij de Olympische Spelen in Londen ook zo, in de finale tegen de Duitsers, ja, leggen ze het af en is het uh, mis. Uh, als ik het zou zien, een echte, echte leider. En is, is dat alles? Is er ook niet gewoon dat misschien de, de hele Lichting Spelers wat minder goed is? Um, ja, nee. Nou ja als je uh, sinds 2000 niet echt meer een hoofdprijs gewonnen hebt, alleen in 2007 uh, is er nog een Europese titel gewonnen, zou je misschien kunnen zeggen dat de lichting wat minder is, maar ja, er is genoeg talent en uh, ja, ze bereiken vaak ook wel de halve finale of finale en dan is het net op het moment dat het moet presteren van een aantal spelers onder maat. Dus het lijkt ook wat wisselend. Hè. De ene wedstrijd speelt die speler goed en de andere speelt er een andere speler goed en zakken er weer een aantal andere spelers uh, door de ondergrens. Ik, volgens mij is er genoeg talent. Ja. Uh, Nederland is het grootste hockeyland, meer dan 300 Duizend rokjes, maar de echte, ja, de echte wilde, echte drive, een echte topper, teamleider, die, die zie ik niet. Maar, je, maar moet hij dan, want hoe werkt dat? Moet zo iemand dan aangewezen worden of moet die uit, uit, uit zichzelf naar boven komen? Ja, die moet uiteindelijk helemaal uit zichzelf naar boven komen. En nu is Robert van der Horst aanvoerder en het leek een beetje op, van, nou ja, die. Die, die, die kan dat en die speelt het tot de halve finale nou, best een reële toernooi... maar in zo'n halve finale zie je mij eigenlijk niet en laat uh, Nederland het eigenlijk gebeuren. Dus, uh, en wat dat betreft, ja, ik ben misschien iets meer van het conflictmodel, mag het wel wat meer knetteren in dat uh, Nederlands mannenteam? En bij de vrouwen die staan zo ver boven de rest, en dit is echt een uh, uitzondering dat die het nu niet gehaald hebben, maar ja. bij de mannen is het wel iets structureels. Volgend jaar is het WK in Nederland, hè? dan willen we natuurlijk wel succes behalen. Uh, wat moet er nou gebeuren om, om dat bij die heren te bereiken? Nou, in ieder geval uh, stoppen met excuses, want ik uh, heb ze gisteren ook allemaal wel weer gehoord. Ach, dit is maar een wedstrijdje, we gaan het goed analyseren en uh, nou, dan komt het wel weer goed. Maar ja, dit is eigenlijk de laatste test, echte grote of test. Het is een groot titeltoernooi en ja, straks is de wereldkampioenschap er zit niks meer tussen. Ja, we hebben nog nee. een World League en nog wat oefenwedstrijden. Ja, dus er is niet echt meer een moment en straks op de wereldkampioenschap, ja, dan is het zo natuurlijk voor, voor het... Uh, voor de organisatie en voor de hele Nederlandse hockey. zal het natuurlijk ja, ramsalig zijn als er dan niet twee Nederlandse teams in die finale staan. Nou, voor die vrouwen maak ik me daar geen zorgen over. Maar de nee. mannen, ja, die moeten wel echt kritisch naar zichzelf kijken... en niet hier zomaar overheen stappen. Nou, had die finale, die halffinale van die mannen... die had misschien wel anders kunnen lopen als de scheidsrechter beter zicht had gehad. Laten we even luisteren. We hebben nog een halve minuut te gaan... claimt Nederland hier een strafcorner. De videoscheidsrechter wordt aan het werk gezet, maar die zal zeggen... ik kan niet goed zien op welk been die kwam. Op die van een Nederlander of die van een Duitser. Dus Nederland krijgt geen strafkonder. In de slotseconde wordt het dan ook nog 5-3 door Deken. Ja, de Duitse Oscar Deken bezegelt het lot van de Nederlanders... maar die videoscheidsrechter ja, die kan va vrij vaak geen uitsluitsel geven... omdat hij het dan niet goed kan zien. Werkt het systeem wel, denkt u? Nou, de video empire is een goed systeem, het is voor fair play. Als er een beslissing, eh, genomen door de scheidsrechter, die kan je aanvechten. Maar langzamerhand wordt het ook door de ploeg steeds meer als een tactisch, systeem gebruikt. Soms als het een gevaarlijke counter zou kunnen opleveren, wordt er snel even een video empire gevraagd. Nou, wel of niet goed. Dan, hè, dan heb je niet geval de counter eruit gaat. En wat ik dit toen zie, is dat bij alle laatste minuten dat er een doelpunt valt, en dat gebeurt vaak. Uh, nou ja, laten we maar de video-Umpay vragen. En dan, nou, misschien heeft hij wat gezien. En dan zie je dus, de, dit doen nou al heel veel, dat er gezegd wordt: no decision. Dus ik snap dat dat het ook wel dat, dat, dat uh, een sport als voetbal, waar nog zoveel meer commerciële belangen in omgaan, dat, je dat, dat, dat die wel wat verder moeten uitwerken. Dan wil je dat echt invoeren. Want het is nu, ja, het is, het is scher en inslag. En no decision betekent de dat je hier nog wel bijvoorbeeld je video paar behoudt. Dus je mag hem dan nog geen vragen hebben als je een schrifting aanlegt en het klopt niet, dan ben je kwijt. Maar, ja, dit en al is het uh, echt... Uh, ja, het dure werd soms een kwartier langer... omdat er uh, regelmatig uh. een bijna uitgehaald wordt. Oké. Okay. Oud, het is al... Jacques Brinkman, dankjewel voor de reactie. Doe. zitten het langer met Puzzle Me. En daarmee uh, zijn we aan het einde gekomen van deze editie van het NOS Radio 1 Journaal. Hier gaat zo meteen verder de Tros nieuwsshow met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Mieke, wat gaan jullie doen? Nou, we, zijn, we doen altijd een heleboel verschillende onderwerpen, zoals je weet. Want we zijn er 2,5 uur. Het laatste, onderwerp is altijd wat, het laatste uur is altijd wat meer cultureel getint. Dan hebben we bijvoorbeeld Onno Blom, een van onze drie eh, boekenrescenten... die de boeken gaat bespreken. En maar eh, we gaan het ook hebben in het uur tussen 9 en 10 tussen eh, voor een, eh, Aandacht voor een actie, Vrouwen zijn de lul. Oh. Ja. Vertel. Het klinkt een beetje popie maar het gaat wel degelijk over iets heel belangrijks. Het gaat er namelijk over dat de verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg nog steeds eh, onderbelicht worden, want vrouwenlichamen zijn heel anders dan die van de mannen. Maar nog steeds is het zo, en volgens mij zijn we daar al heel lang over bezig, dat het mannelijk lichaam als eikpunt wordt genomen voor behandelingen en voor medicijnen en dergelijke. En bijvoorbeeld met name bij hartaanvallen eh, zitten daar enorme verschillen tussen. Dus dat is interessant. Verder komt Tineke Selis, is directeur van de stichting. Uh, vluchtelingenwerk. Gisteravond uh, teruggekeerd uit Koerdisch Irak. Die komt uh, vertellen over nou, het enorme probleem van uh, de vluchtelingen daar. Uh, verder hebben we ook nog Ton van Dijk, die zich al uh, altijd bezig heeft gehouden met de beroemde kasteelmoord in België. Oh, Kennen ja. jullie die? Jazeker. Ja. <laughs> er is iemand opgepakt in Nederland, dus daar is, wordt weer nieuw licht uh, geworpen op uh, deze zaak. Oké, okay, dus jullie nog meer weten? het is allemaal uh, goed 50 zo. 50 uh... jaar Martin Luther King speech met. Uh, okay. Mieke, dankjewel. We gaan luisteren naar de Tros Nieuws Show zometeen. Uh, okay. Naar het uh, NLW-journaal uh, met Jeroen Chappenkema. Vanavond vanaf de Prinsengracht in Amsterdam... het spectaculaire Prinsengrachtconcert. Met voor het eerst op de gracht het gehele Koninklijk Concertgebouworkest. Dirigent Papano en de vermaarde tenor Kaleja zullen met het orkest zorgen voor een bijzonder muzikaal spektakel... vanaf de Prinsengracht, het Prinsengrachtconcert.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 Op het Witte Huis overlegt president Obama later vandaag over mogelijke ingrijpen in Syrië. Onder meer beschietingen met kruisraketten komen daarbij aan de orde. Aanleiding is de aanval van woensdag in Damascus waarbij waarschijnlijk chemische wapens zijn gebruikt. Nationaal coördinator terrorismebestrijding Schoof waarschuwt voor de gevaren van cybercriminaliteit. Hij noemt dat een grote bedreiging voor overheid en bedrijfsleven. Die zijn daar nu volgens hem nog niet scherp genoeg op.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 Zo speelt het Radio Philharmonisch Orkest maar liefst vier avonden met solisten van wereldfaam. Zoals Lisa Verstman en Ronald Proutikamp. Kijk snel op robecosummernights.nl. Zweden zijn ook zuinig. U rijdt de Volvo V60 met 20% bijtelling. Ook als automaat. Ontdek de V60 op VolvoCars.nl.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 Goedemorgen, welkom met een nieuw show. Drie minuten over half negen. Om negen uur ontvangen wij journalist Tom van Dijk. Gaat het over de beroemde kasteelmoord in België? Daar zijn nieuwe ontwikkelingen. Daarna komt Tineke Zele, directeur van de Stichting Vluchtelingen. Werk. Gisteravond keerde ze terug uit Koerdisch Irak. De dierenwinkels, of tenminste sommige dierenwinkels... hebben gezegd we gaan geen knaagdieren meer verkopen. Want dat vinden we toch geen goed idee. En de uh, asielen of de opvangen puilen namelijk uit... van de uh, gedumpte knuffies, ploffies, uh, hoe heet het allemaal nog meer? Uh, hoe noemen ze? Ja, ja. En het laatste onderwerp. Vrouwen zijn de lul. Dat gaat over het feit dat vrouwen vaak hele andere symptomen hebben... dan mannen andere medicatie nodig hebben. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een hartinfarct. Dat is nog steeds niet goed geregeld. Daarna, om tien uur, dan uh, gaan we het hebben over nieuwe boeken. Die worden besproken door Onno Blom. I have a dream. Vijftig jaar geleden alweer. Daar komt Willem Post over vertellen. En Renate Dorenstein, dat is toch een veelzijdige vrouw, schreef een computer peuter -game. Zometeen. All you can eat for five, all you can drink. <laughs> Eerst had je all you can eat en nu heb je all you can drink voor 15 euro. Maar dat is toch niet zo'n uh, goed idee. Maar goed, eerst over iets heel serieus. Precies, Staatsbank abn Onro. Die wordt verkocht, maar nu nog even niet. Een beursgang is op termijn, zoals dat dan heet, de beste optie. Het kabinet schaarde zich gisteren... achter het voorstel van minister Jeroen Dijsselbloemen de van Financiën... om nog minstens een jaar te wachten. En de bank wordt dan in zijn geheel verkocht. Het kabinet wil een zo goed mogelijke prijs hebben voor de bank... die de afgelopen jaren met miljarden euro's... overheidssteun over, over rent is gehouden. En de kans dat de bank met winst zal worden verkocht... Nou, dat is toch wel heel erg klein. Zegt ook Peter Vares. Hij is financieel specialist en beheert een blog over de bankenwereld. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat er geld aan verdiend wordt, dat is inderdaad... Er is volgens nou, niemand die dat denkt. Ik hey. acht het uitgesloten. Nou, de minister ook, geloof ik, hè? De minister ook. Dat ja. heeft hij ook gisteren ook zo ja. gezegd. Ja, ja, ja. Het enige wat de minister natuurlijk wel gedaan heeft... is dat hij de schade door wat... Goochelen met cijfers, iets kleiner heeft gemaakt dan die oh ja. daadwerkelijk is. Oh, oh ja, vertel eens. Ja, dat vind ik toch wel weer. Nou, kijk, de minister scherpt natuurlijk steeds met dat, dat er 21,6 miljard in ABN Amro is gestoken. En hij hoopt er ooit 15 voor te krijgen. Dan praat je over 7 miljard. Ja. Maar echt, als je alle cijfers optelt, en dat weet de minister ook, praat je over, inclusief ASR voor 32 miljard die ja. we erin gestoken hebben. En we denk, hij denkt 18 miljard terug te krijgen. Dat is toch ja. echt gewoon 14 miljard? Voetsie. En Ik, werd er, gisteren, sorry, er werd gisteren namelijk uh, bij, bij het journaal zo'n hele mooie som, uh, sommetje ja. gemaakt. Wat wij dan per Nederlander daaraan kwijt waren. Ja, nou ja, goed, je mag dus die, die 14 miljard gaan delen door 14, 14 miljoen, 14 miljoen uh, Nederlanders ongeveer. Hè? 17, het. ja. ja. Maar, het is, maar de minister presenteerde dus echt een klein beetje in zijn voordeel. Uh, dat, uh, dat mag je blijven doen. Maar de realiteit is dat we er echt wel zo'n 14 miljard op gaan verliezen. En dan moeten we ons nog maar die 15 miljard gaan krijgen voor ABN Amro. En daar, daar, daar geeft echt iedereen wel zijn twijfels ja, over. Ja, precies. Dat is, dat. De minister was ook daar heel terughoudend in. En ja. hij zei: ja, we groeien. We hopen te groeien naar de 15 miljard toe. Nou, dat zegt al heel wat. Dat betekent dus dat ABN Amro het op dit moment ook gewoon niet waard is. Maar hij hoopt dat de komende jaren dat ze meer waard worden. En dat hij het dan kan verkopen. Ik herinner me nog heel goed de persconferentie waarin Wouter Bos uh, het allemaal vertelde. En toen vertelde hij eigenlijk ook wel berentrots dat hij. Uh wel heel slim onderhandeld had. Ja. Hij had het eigenlijk toen, ja, gewoon toch voor een prikkie. En uh, hij, hij deed het een beetje voorkomen... alsof de, de rest eigenlijk niet opgelet had. Want ja. hij had toch mooie spullen eruit gehaald. Dat is, dat is waar. Overigens heeft hij later voor de commissie De Wit... heeft hij die uitspraak wel wat genuanceerd. En heeft hij gezegd, ja, ik stond eigenlijk met mijn rug tegen de muur. En je weet, de bandbreedte toen was 12 miljard tot, 8, tot 17 miljard. En uiteindelijk hebben ze het voor 16,8 miljard... Gekocht oh. van de Belgen. Nou ja, dat zo goedkoop was het. Het denk. was niet zo goedkoop. Feitelijk nee. moet je concentreren. Zouden ze ooit gedacht hebben dat ze er werkelijk wat aan gingen verdienen? Nee, dat speelde ook in dat moment ook helemaal geen rol. En terecht ook, op die moment was echt Nederland en de wereld was echt in een financiële paniek. Uh, ik denk het enige wat toen voorop stond, was. Laten we ervoor zorgen dat mensen niet het vertrouwen in het bankwezen... en het vertrouwen in het geld kwijtraken. Ja. Ik herinner me nog dat ik toen een keer bij Paul Witteman optrad... en dat hij toen zei dat de mensen tegen mij zeiden... van we moeten een moestuintje gaan beginnen, want dat kan wel eens zo... dat zijn alweer in ons collectief verhaal weer vergeten. Zo erg was destijds de paniek op de financiële markten. En in die wereld moest Wouter Bos een bank redden. Nou, terecht dat hij heeft gezegd... eigenlijk interesseert het me niet hoeveel miljarden ik steek. Ja. als ik maar... Vertrouwen terugkrijgt. Achteraf kun je zeggen: Hij heeft te veel betaald. Ja. Nou ja, en daar da, dat. Da, Moestuintje da, da, da betaalende... sowieso een goed idee. Wat zeg je? Moestuintje sowieso. Een oh, goed idee. Ja, maar niet, maar niet vanuit zo'n paniekreactie <laughs> van. straks krijgen we ruilhandel terug. Dus en wat je kan zien is: een paar jaar later, we zijn nu zes, nou, vijf, zes jaar later, is eigenlijk de rust toch echt wedergekeerd. Ja. En het is ook een heel positief teken dat er nu al gesproken kan worden dat Abin nou Amor weer teruggaat in private handen. Ja, maar goed, dat, dat was van start af aan wel de bedoeling. Dat is dat ook is, zo gecommuniceerd. Dat is ook zo gecommuniceerd, maar het is goed dat het nu ook gebeurt. Betekent dat betekent er, dat er echt wel weer rust en stabiliteit is. ING is, heeft bijna al zijn schulden ook terugbetaald. Ja. Mag sinds november van vorig jaar weer concurreren op de markt, ook van Brussel. Als ABN AMRO in private handen komt, mag ABN AMRO ook weer gaan concurreren op spaartarieven, hypotheektarieven. En dat is natuurlijk eigenlijk allemaal heel goed voor ons. En dat is ook precies want, wat de bedoeling is, ja, toch? want we vinden toch allemaal dat de hypotheektarieven iets te hoog zijn... en de spaartarieven iets te laag zijn. Ja, maar we vinden nog iets van die banken. Zouden ze... Kijk, uh, het is nu een staatsbank, hè. Zouden ze daar zo langzamerhand eigenlijk iets begrepen hebben... van de volkswoede die er heerst over uh, dat bankenwezen? Dat heeft volgens mij, volgens mij niets te maken met of het in staatshanden nee, is of nee. niet. Want eigenlijk is de bank echt op, wat ze noemen op afstand bestuurd. Dijsselbloem bemoeide zich nauwelijks met de bank. Er zat een stichting tussen die, die eigenlijk de leiding had over de bank. Dus daar heeft het niet veel mee te maken. Ja, op vraag is helemaal terecht. Begrijpen bankiers iets van de volkswoede? Ik denk dat ze zich wel realiseren dat er woede is. Maar dat ze zich geen moment realiseren hoe diep hoe diep die woede zit. En uh, ik vind nog steeds wel dat bankiers een klein beetje... met hun rug naar de maatschappij staan. En dat praten over de klant centraal nog steeds het, uh, het vooral praten is en nog weinig doen is. Hmm. Maar, want, is wat, want de simpele redenering is natuurlijk... luister eventjes, wij hebben van belastinggeld... hebben we dat bankensysteem overeind gehouden. Nu is het gewoon onomstreden dat de ruggengraat van de Nederlandse economie... uiteindelijk het MKB is ja. om de zaak weer uit te trekken. Het MKB wordt niet gefinancierd door de banken ja. op het ogenblik. En dat hebben wij overeind gehouden en we hebben er geen moer ja. over te zeggen. En het geld lenen ze ja, niet uit. Ja, maar daar ga ik je toch echt wel even wat... Uh, ja, maar dat, ons, is dat is de redenering maar dan, dan zeg ik ja, ik hoor het ook heel vaak, maar dan zeg ik van oké, okay, uh, stel dat de bank wel eigenlijk zonder, li zonder limieten geld aan MKB geven. en dan zeg ik tegen jou als spaarder, ben jij dan bereid ja. 50% van je spaargeld te ja, verliezen? Ja, maar je zegt nou meteen weer zonder limiet, Nou, ik nee, Dat weer weer zo overdreven, maar... Nou ja, de reden dat er natuurlijk geen, dat er nauwelijks kredieten worden gegeven aan MKB heeft twee redenen. Eén, omdat de banken, verplicht zijn geweest hun balansen kleiner te maken. Dat hebben wij met z'n allen... En in buffer, en in buffer en en buffers te vergroten. Dat eisen wij van de banken, Dus één. Maar de belangrijkste reden is natuurlijk toch... dat er gewoon de vooruitzichten van het MKB niet goed zijn. Nee. Um, de reden dat ABN AMRO... de vraag is of die 15 miljard ooit gekregen gaat worden... is dat, bank, dat ABN AMRO in... Echt een Nederlandse bank is geworden. 85% van de inkomsten komt uit Nederland. De Nederlandse economie staat er gewoon slecht voor. Da daar, daar hoeven we niet lang over te praten. De woningmarkt is moeilijk. Het bedrijfsleven heeft het moeilijk. Dus ja, banken zijn niet bereid leningen te verstrekken aan bedrijven die. Een moeilijk businessplan ja, Maar als je nou een staatsbank hebt, die tegelijkertijd... Uh, uh, er is een, fi een filosofie. Rutte roept op, uh, uh, uh, uh, koop, koop, koop. De, het MKB moet die kar gaan trekken. Ja, dan heb je daar toch maar enig... Het is, maar het is in die zin geen staatsbank. Dat mag zo, het is een bank die in handen is... waar de aandelen voor 100% in handen van de staat zijn. Dat is iets anders dan een staatsbank. Ja. Ik, ik heb ook al eens gezegd... kijk, Als we echt een staatsbank willen, zoals we vroeger hadden... de Rijkspostspaarbank, die later de postbank geworden is... maakt die mensen dan ook gewoon ambtenaar... En laat het ook vallen onder het ministerie van Financiën. Veel mensen verlangen daarnaar terug, hoor. Nou, er is ook heel veel voor te zeggen, hoor. Uh, Giro maar, Blauw, pas bij jou. Precies, maar dan kun je ook als overheid zeggen... ik neem mijn verantwoordelijkheid als overheid... en ga het bedrijfsleven financieren tegen aantrekkelijke voorwaarden. Ik, kon, ik ben begonnen in 1978 bij het bankwezen. En toen hadden we een echte crisis... Een, een hele echte crisis uh -huh. in het bedrijfsleven. Ba bedrijven zonden er echt heel slecht voor, vooral de grote. Toen heeft de overheid de Nationale Investeringsbank opgericht. om het bedrijfsleven tegen aantrekkelijke voorwaarden te financieren. Uh -huh. Kan nu ook, maar dat is nooit de bedoeling geweest. De ABN Amro was een private bank, is tijdelijk even in handen geweest van de overheid. en is nu weer terug, gaat nu weer terug naar private handen. Is het uh, slim om uh, te zijn de tijd die bank in zijn geheel te verkopen? Twee dingen erop. Ik vind het goed dat de bank in zijn geheel verkocht wordt. Maar ik vind het nog veel beter dat Dijsselbloem besloten heeft... om het in een aantal delen te doen. Dus eerst gaat er ongeveer een derde van de bank naar de beurs. Dan kun je kijken... Waarom is dat? Nou, dat is, dat is, gewoon, dat is gewoon tactisch. Het is gewoon slim spelen. Want uh, nu weet niemand eigenlijk wat die bank precies waard is. Kijken hoe het badwater is. Precies. Het is je vingertje eruit. Je teent, uh, Is het koud? Is het warm? Hoe reageren grote beleggers op het aandeel AB AMRO? Want je hebt... Uit de persconferentie bleek wel dat er op dit moment gewoon heel weinig interesse is in de bank. Iedereen houdt zijn kaarten eigenlijk tegen de borst aan. Dus nou, als het aanlemen op de beurs is, ook al is het maar een derde... dan zie je dat spel gaan beginnen. En, was, en dan kun je ook kijken van... Nou, de bank heeft meer waard dan we gedacht hadden... dus de volgende stukken kunnen we tegen een hogere prijs verkopen. Dus ik vind het slim om het in delen naar de beurs te brengen. Zou jij je geld erop zetten? In steken bedoel ik. Hangt helemaal van de prijs af. Uh, ik zelf denk dat, die, uh, dat de bank zo 10, 11 miljard waard is. Als dat de prijs zou zijn, zou ik u zou nu instappen. Ja, dat is nog Als een andere koek. 15 miljard? Heb ik ook mijn twijfels. Mm. Maar... Als de bank op de beurs uh, genoteerd is, is het een interessante bank. Want het is een bank met een laag risicoprofiel. De bank is echt totaal veranderd van vroeger. Hij lijkt in het geheel niet meer op de bank van de prooi. Hè. De film komt dit najaar uit. Ja. Daar lijkt hij in het geheel niet meer op. Het is een echte retailbank geworden. Een bank voor het MKB geworden. Met weinig uh, speculatieve activiteiten. Dus voor mensen die geïnteresseerd zijn in een vrij risicoloze belegging, is het heel interessant. Zoals gezegd, de buitenlandse banken hebben eigenlijk 0, nada belangstelling voor die bank. Hoe komt dat dan? Nou ja, dat is lastig voor mij te beoordelen. Uh, ik, ik, kan wel, ik kan wel één ding voorstellen. Eén, de Nederlandse economie doet het gewoon heel slecht. Dus waarom zou je daar nu op dit moment instappen? Ik zou zeggen, wacht eerst... Als ik een buitenlandse bank was, zou ik zeggen... ik wacht even een paar jaar om eens te kijken of die economie ook meegaat... in de, de positieve trend in Europa en de Verenigde Staten. Belangrijker is nog dat onze overheid niet altijd even betrouwbaar is geweest. Ik herinner me tijdens de vergadering van Commissie de Wit... kwam voren dat uh, BNP Paribas eigenlijk destijds al ABN AMRO wilde kopen... maar dat Nederlandse bank dat uh, niet heeft toegestaan... omdat ze eigenlijk niet het zeggenschap... Over die Nederlandse bank aan de Centrale Bank van Frankrijk wilde overdragen. En ja, dat geeft. Dat, daar zit misschien toch wel wat rancune. Zo van: je wilde, we wilden het in 2008 van je kopen. Toen heb je nee gezegd. Nou, Hoeft nu, het nou ook niet meer? Nou ook niet meer. Dus er speelt ook wel iets mee van rancune. Maar je zou toch zeggen: Amerikaanse partijen. We hebben daar geen last van? Ja. Ja, maar Amerikaanse partijen zijn nooit, op een of andere manier... nooit echt geïnteresseerd geweest in, uh, in, in banken op continentaal Europa. Ja. Die, de Angela-Saxische cultuur is toch zo verschil de bankaire aan de Saksische cultuur is zo anders dan de Europese cultuur. Denk maar aan de bonussen. Ik bedoel, het feit dat Dijsselbloem heeft gezegd de variabele beloning mag niet meer zijn dan 20% van het vaste salaris, ja. wordt door Amerikaanse banken, nou, die denken echt ja, dat hij een communist is. Die ja, ze ja. zeggen, echt een kriek, bij wijze van Nou, dat mag het niet. Ze vinden, dat vinden hem gewoon een gevaarlijk ja, man. Ja, maar goed, dat, dat kan hij ook wel zeggen. Het slaat toch allemaal nergens of het die banken... dat zijn commerciële nee, instellingen. die Dit kunnen is een doen. wet. Dit gaat een loonwet worden. Het, is, het gaat veel verder dan we ooit hebben gedaan. Het is de loon uit de jaren en geldt centen, die geldt alleen voor het bankwezen. Hoor. Die geldt alleen voor het bankwezen. Hij grijpt echt in op het, uh, in het private bankwezen. En uh, Gerrit Salm, uh, wat gaat hij dan aan, aan bonussen uh, toucheren... als die ABN Amro wordt verkocht in, in het licht van, van deze nieuwe maatregelen? Nou, de, de, Salm verdient geloof ik 750.000 euro vast salaris. Dat is echt geen exceptioneel hoog salaris. En ik meen te herinneren dat de bonus bij een succesvolle verkoop ook dat bedrag is. Dat is echt voor een, voor een Amerikaanse partij, ja, daar lachen ze zich echt, in, daar lachen ze echt om. Dus ik, ik zie denk Amerikaanse banken zijn niet zo geïnteresseerd in dat Maar Nou, even. Je nog. moet het eigenlijk toch meer weer zien: BNP Paribas. Ja, maar goed, nu nog even een stapje terug. Ik bedoel, ja, de, het is nu een door een, een, een de staat gefinancierde bank. Dan zal het toch lekker worden als de baas nog een bonus krijgt omdat de zaak naar de beurs gaat. Ik bedoel, het, veel gekker moet het toch niet worden hoor? Nou ja, dat is het. Ik, ik vind dat je beloond mag worden voor een exceptionele prestatie. Hoezo? <lacht> Luister, die tent is Gent gehouden door de staat. En ja, de staat zegt op een goed moment, weet je waar, wat, we gaan dan, het verkopen. Nou. Dat is waar, maar je moet realiseren... Zalm heeft geen, geen enkele betrokkenheid geweest... Bij, het, bij de problemen die rond Aminam ontstaan zijn. Hij is binnengehaald nadat de, de, de staat het gekocht heeft. Het was toen een enorme puinhoop. Vervolgens moesten twee banken fuseren, intern. Nou, ik kan zeggen bankcultuurfassuren uh, ja, ja. is echt een groot probleem. Maar hij krijgt dat heeft salaris. Die, uh, dat he, ja, dat heeft, maar hij krijgt salaris en nou, met, Maar ik vind. Wel, hij krijgt maar, dus geen bonus voor de verkoop, hij krijgt de bonus omdat, omdat hij schoon schip heeft gemaakt. Omdat hij schoon schip heeft gemaakt, oh, okay, omdat nou hij dan. rust heeft gebracht in de tent okay. en als hij ervoor zorgt dat we inderdaad die, vij, die 15 miljard gaan verdienen, huh. nou dan gun ik hem die 750.000 euro bonus. Oh, ja. Zo, zo royaal ben ik dan wel. <laughs> okay. nou, hartelijk dank voor de uitleg. Geen u dank. hoorde Peter van haar, financieel specialist. Hij was ooit oprichter van de beleggingsbank Alex, dus u weet waar hij over praat. Dank hartelijk dank. Geen dank. All you can drink voor slechts 15 euro. Een gouden idee moet de uitbater van een Arnhemse disco hebben gedacht. En het klonk de lokale jeugd ook als muziek in de oren... want de jongens en meisjes wisten de weg naar het etablissement goed te vinden. Maar na een storm van kritiek en onderdruk van de gemeente... werd gisteren de stunt stopgezet. Het is geen incident. In heel het land worden acties bedacht om overmatig drankgebruik uit te lokken. En het heeft alles te maken met het nieuwe drank- en horecawet, zegt Wim van Dalen. Hij is directeur van STAP, dat is het Nederlands Instituut voor Goedemorgen, meneer Van Dalen. Ja, hoe verzin je het in deze tijd waarin de berichten over jongeren en coma, zuipen toch regelmatig het nieuws halen? Onbeperkt drinken voor een klein bedrag. Uh, ja, het lijkt wel of de horeca in een andere wereld leeft. Alsof ze allemaal niet gehoord hebben wat er uh, allemaal over alcohol gezegd is. Welke maatregelen genomen worden. Dat we nu een wet hebben die 18 jaar heeft ingevoerd. Dat we elk jaar weer geconfronteerd worden met intoxicaties, alcoholvergiftigingen. Kinderen vanaf 13, 14 ja. die het ziekenhuis in worden gebracht. En zo'n discotheek doet dit dan nou maar gewoon. En dan is het 15 euro voor de jongens en 12,50 voor de meisjes. Ja, en dan zegt zo'n ondernemer van ja, ze drinken dan ongeveer van 6 tot 9 glazen gemiddeld. En dat suggereert hij ook nog dat dat een hele acceptabele. event ja, is. Maar waarom is dat is. onderscheid, die genderspecificatie? Ja, ja, ook een vraag natuurlijk om de meisjes te trekken, dat is logisch. Ja? En Er zijn ook... Uh, ...kroegen discotheken die zeggen de meisjes zijn free. Die kunnen dus voor niks binnenkomen, de jongens moeten wat betalen. Oh. Dus dat is de bedoeling om meisjes te lokken... ...en daarmee dus ook de jongens. Dat is uh, nou ja, Ik begreep dat die man die uitbaten ook nog verbaasd reageerde... ...op alle opheffen rondom deze omstreden actie. Ja, alsof, uh, alsof het helemaal niets bijzonders is. En binnen de horeca klopt dat voor een zekere zin ook. Omdat uh, binnen die discothekenwereld, wat een aparte sectie is... ...binnen Koninkorken huh? Nederland, is het niet uniek. Het komt meer nee, voor. het komt meer voor. En ja, dat fenomeen happy hour, valt dat hier ook onder? Feitelijk eigenlijk? wel. Het zijn allemaal prijsacties. Het zijn allemaal acties om de, de gemiddelde prijzen, de, de aanschafprijs van alcohol, om dat te verlagen. En prijs is een belangrijke factor. Jongeren hebben een bepaald budget voor het weekend en kunnen dus meer drinken. En dat oogt als iets van, nou dan is het leuker. Wat heeft de gemeente uh, eigenlijk uh, voor te zeggen over dit soort dingen? Vrij dus... Veel, meer dan voorheen. Per 1 januari jongstleden. Uh, is de gemeente de zogenaamde toezichthouder op de Drank- en horecawet. Dat was daarvoor de NVWA. De gemeente kan heel veel. De gemeente kan verordeningen afspreken, nu veel meer dan voorheen. Uh, letterlijk heeft de gemeente dus echt de soort politietaak nu als het gaat om het. Uh, na, uh, worden die wetten goed nageleefd? Ja, leeftijd... maar op zich is het niet verboden om, om wat ze doen, toch? Nee, maar de gevolgen daarvan zijn wel bedenkelijk, zodat een gemeente, een burgemeester... want het is de portefeuille van de burgemeester... dat hij dus maatregelen vooraf kan nemen. Preventief. Maar waarom worden die dan niet landelijk genomen? Nou, dat is dus de lobby van de horeca geweest. De bedoeling was ook echt om een aantal dingen landelijk goed af te spreken. Bijvoorbeeld uh, prijsmaatregelen landelijk afspreken. Dat is natuurlijk vrij logisch. Want nu moet iedere gemeente gaan knokken met de horeca en gaan knokken met de supermarkten. Bijvoorbeeld niet. dat een, een pilsje boven de 2 euro kost. Nou ja, er is nu een ingewikkelde regeling afgesproken dat uh, voor de horeca, ik zal niet ingewikkeld maken, dat de gemiddelde prijs, de, de standaardprijs uh, is een bepaald gegeven En daar mogen ze niet meer dan 40% onder gaan zitten binnen 24 uur. Ik begrijp er begrijp niks aan. Nee, nou nee. ja. Een happy hour... Um, wat 40% uh, van de prijs afhaalt... of meer. Um, als dat uh, um, een uur duurt... Een, een 24 uur duurt... Um, dan, mag het, dan zou een gemeente kunnen afspreken... dat dat niet meer mag. Als het langer duurt... dan lijkt het op een standaardprijs... en dan mag het wel weer. Dus... Ja, het is bijna te ingewikkeld om uit te leggen. Hey, ik snap het. Voor de supermarkt geldt dat ook. Maar dan is het niet 24 uur, maar dan zijn het zes dagen. Nou, dan kunnen ze heel gemakkelijk... en dan is het 30 procent ietsje dan minder. Dan mag je die krantjes goedkoop aanbieden. Als je dat ietsje langer doet dan die zes dagen... nou ja, een gemeente gaat er niet aan beginnen. En bovendien, als een gemeente dat gaat doen... dan krijgen ze de advocaten van het CBL op bezoek... die eens goed gaan uitkijken, goed gaan uitzoeken... Mm. of ze het gemeente wel rechtmatig allemaal doen. Nou, nou wordt er gezegd dat dit allemaal te maken heeft... met de nieuwe drank- en horecawet... Die die zegt uh, dat uh, 16-jarigen eigenlijk uh, uh, ja, gewoon die alcohol niet meer moeten kunnen kopen en dat het de grens 18 jaar is. Is dat zo? Uh, ja, de wet is per 1 januari jongstleden al grotendeels veranderd. Aanstaande 1 januari komt alleen die 18 jaar er nog bovenop. Ja, maar is dat de reden dat dit soort acties plaatsvinden? Nee, nee, nee. nee. Om van de voorraden af te gaan. Nee, nee, nou komen? ja, die Arnhemse jongen die en heeft gezegd. Die ondernemer ik, ja. die heeft gezegd, ik wil nu nog eventjes snel die 16, 17-jarige, even flink laten drinken. Dan heb ik daar nog financieel voordeel bij. Dat is wat hij noemt als reden, maar ik kan me niet voorstellen dat dat in horeca land de reden is. Uh, misschien impliciet wel ergens. Van, maar als je dat vertaalt in zo'n actie, dan word je natuurlijk gelijk even aangepakt door de gemeente. We hebben ook van begin af aan gisterochtend... hebben we nadrukkelijk gezegd... Uh, de gemeente is aan zet, de burgemeester... die heeft de portefeuille voor dit soort dingen. En dat is blijkbaar ook gebeurd. Ja, maar dat is dan toch een maf. Ik bedoel, dan moet de burgemeester in Apkoude... moeten weer uh, kijken terwijl ze in Naarden dit doen... en dan in, in, in Sneek doen ze weer iets anders. Dat is, de, dat is toch een rare uh, dat bedoeling. Is, uh, dat is in feite uh, simpel gezegd. En gewoon, het is toch uh, ook heel raar dat iedere gemeente... dat zelf dan maar moet bedenken? Helemaal waar. Maar dat is dus toch echt die lastige lobby... Kijk, een uh, alcohollobby alcohol is, alcohol is gigantisch groot. Dat weet u als burger gewoon. Kunt u niet weten op grond van wat je in de kranten leest, als je achter de schermen kijkt, als je politici vraagt, als je dat lange meerdere jaren volgt. Net als bij de wie, wie betaalt het dan, Heineken? Heineken zit natuurlijk achter achter voor al de supermarkten alcoholaanbiedingen bijvoorbeeld. Die worden jaarlijks, worden daar contracten gesloten met de grote ketens over hoeveel acties voor hoeveel geld, voor hoeveel korting. De horeca zit wat lastiger. De horeca wordt een beetje gepiepeld door de grote jongens, grote Heineken jongens. Ja. Omdat ze die, die prijzen vastleggen en dat ze ook uh, contracten, contracten maken. En de be horeca beklaagt zich daar permanent over. Dat is, uh, hè, zij moeten, zij moeten af, standaard afleveren, ze hebben veel minder speelruimte. De grote jongens hebben als een bank, hè. de Heineken jongens hebben als een bank gefringeerd, waardoor die horeca gewoon helemaal handen en voeten gebonden was. Nou, dat is wel een beetje terecht. Die markt, die wordt ook vrij. Aan de andere kant, uh, ja, de grote spelers, dat, zijn, dat blijven toch uh, Goals, Heineken, uh, Bakardi, uh, Bavaria, enzovoort. Nou, heb ik uh, begrepen dat u, of tenminste Stap, uh, ook uh, een vinger aan de pols houdt door af en toe een mystery guest op pad te sturen. Hoe gaat dat, vertel eens? Ja, dat is een opdracht van gemeenten. Die willen eigenlijk weten hoe het nou precies in de praktijk gaat. Want als je een horecaondernemer spreekt... of een supermarktmanager spreekt... dan gaat het allemaal prima. Als je uitzoekt of die leeftijdsgrenzen bijvoorbeeld goed worden nageleefd... of dat het, of er geen sprake is van doorschenken aan jongeren... of aan bezoekers die al onder invloed zijn. Doorschenken is de jongens die ja. al veel te veel gedronken ja. hebben... toch weer bijvullen. Wat strafbaar is trouwens. Dat he? is hartstikke strafbaar. Ja. Wetboek van strafrecht. Dus daar kun je flink op gepakt worden. Gebeurt in feite helemaal niet in Nederland. Maar een gemeente die serieus met deze onderwerpen bezig zijn... en gelukkig zijn dat er steeds meer daar zorgen natuurlijk ook andere organisaties voor maar de, en de politiek, Rotterdam bijvoorbeeld daar wordt dus een, uh, op verzoek uh, en dat soort onderzoek doen wij, voeren wij uit op verzoek van gemeenten dan gaan we na of er sprake is van doortappen dus dan gaan we met een mystery shop en die, en die is dan dronken? En... ja, is een acteur, die, uh, is een acteur die oh, die dus... doet alsof die dronken is ja, maar dat is echt volgens een bepaald protocol ja, ja. het is niet voor een grapje eventjes een nee. beetje nou die, heeft, ja. die al schuim in de mondhoeken nee, maar... <laughs> nou, ja, okay. dat is helemaal goed beschreven en dat ja. wordt ook gecheckt door een commissie om te kijken of ze wel echt zo Dronken zijn, dat je dat ook later ook kunt beweren. En dan komt die acteur met z'n tweeën, komen ze binnen. Eerst moeten ze proberen door die portiers heen te komen. Dat lukt meestal wel. En dan aan de bar. En eentje die bestelt dan, uh, half dronken enzovoort. En dan zit er een onderzoeker, die zit gewoon als een bezoeker, zit hij gewoon te kijken hoe het gaat. En als hij als dus dat gekregen heeft, en dit kan in bijna, in Rotterdam ging het om bijna negen van de tien keren dat hij het toch kreeg, hartstikke dronken, toch alcohol. En dan gaat die, die onderzoeker, die gaat gewoon heel. Dus eventjes een beetje vragen aan die achteraf... die wacht eventjes niet vragen achteraf aan die barkeeper van... Ja, het was wel een paar gekke figuren je daar, En ik kan me voorstellen dat je... en dan krijg je pure reacties van die schenkers, van die uh, barkeepers... Uh, over hoe ze daarover denken. Ja. En dan zegt de een bijvoorbeeld van ja, ze waren hartstikke dronken. Hè? De ander zegt van ja, maar ze hadden wel gelukkig al betaald hoor. Dus, uh, en weer een ander zegt van uh, ja, die had gezegd. Ja, kun je niet beter, had je niet beter een colaatje kunnen nemen of zo. Met andere woorden, ze voelen wel ergens aan hun water dat dat niet helemaal klopt. Maar in de praktijk geven ja, ze bijna en kreeg, allemaal andere Maar als dat zo is, krijgt die gemeente dan ook een, een sanctie opgelegd. De als, gemeente? Als dat voor nee, de nee, nee. Zover is het dus nog niet. Hmm. Um, het kan wel eens naar. Amerikaanse situatie gaan neigen, we hebben toch in die zin... Uh, dat vinden we tot op zekere hoogte ook niet zo slecht... dat als er dingen gaan gebeuren op straat of in het verkeer... of weet ik veel wat, onder invloed van alcohol... en het is bekend waar die persoon gedronken heeft... dat dan ook die uitbater, zeg maar, die schenker... dat die meegenomen wordt in het strafproces. Ja, maar hoezo? Ik bedoel, u heeft toch helemaal geen opsporingsbevoegdheid? Dus u, u kunt, het enige wat u kunt doen is de burgemeester bellen... en zeggen lekker puur, dat doen ze daar. Ik doe, wij doen in die zin niks. Wij geven gewoon het rapport terug aan ja. de gemeente. Uh, van tevoren heeft de gemeente vaak gevraagd... Uh, welke plekken we bezocht moeten worden. Dus de gemeente krijgt gewoon een heel betrouwbaar beeld van... Maar waarom sturen die gewoon die ambtenaren dan? Dat doen ze nu ook. Ze hebben toezichthouders. Die worden allemaal opgeleid. Maar dat is lastig. Dat zijn natuurlijk... Uh, ja, in Nederland zijn dat eigenlijk goed, op, goed opgeleide boa's. Maar ja, die moeten vrij streng richting horeca optreden. Die moeten die supermarkten aanpakken. Nou gaat hem maar aanstaan. Dat, die cultuur kennen we nog niet in Nederland. Wat is een boa? Een BOA is een bijzondere opsporingsambtenaar. Oké, okay. dat weten we ook. Ja, was en die worden nu in Nederland gespecialiseerd op dit terrein. En dat gaat steeds beter. Oké, okay. we zijn er doorheen. Hartelijk dank, meneer Wim van Dalen was dat van stap. Het ging dus over all you can drink voor 15 euro. Maar dat mag niet meer. Tot zo. Straks in Breed. De situatie in Syrië met PvdA Tweede Kamerlid Michiel Servaas. Ik vind wat in de Veiligheidsraad is gebeurd een absoluut dieptepunt. Wat mag er allemaal met drones? We weten niet waarvoor ze worden ingezet. We weten niet wanneer ze worden ingezet. Met Gerard Schouw van D66. Dit past natuurlijk toch de privacy aan en dat willen we niet. En oppositie in crisistijd met GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ooyik. Je kunt van ons niet vragen dat we instemmen met voorstellen die we gewoon